Goedemorgen. ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Orkaan Milton beukt om zich heen in Florida. Een paar uur geleden kwam hij aan land... en inmiddels zijn er windsnelheden van 200 kilometer per uur gemeten. Dik anderhalf miljoen huizen en bedrijven zitten zonder stroom. Bij het huis van deze vrouw waaide een gigantische bouwkraan om. Het was heel scary en frightening. En dan heb ik een tekst van from en vrienden. Mijn neighbors zagen de kraan fall er is vuur... Er zouden meerdere doden zijn gevallen door Milton, maar het is nog niet duidelijk hoeveel. Behalve de harde wind krijgt Florida ook last van heel veel regen. Op sommige plekken kan wel 46 centimeter vallen. Dat is ongeveer de helft van wat er in Nederland in een heel jaar valt. Opnieuw was het onrustig in sneek gisteravond. In de Friese stad werd zwaar vuurwerk afgestoken en er werden dingen vernield. Er zou een groep jongeren achter zitten die de dagen daarvoor ook al voor overlast zorgden. Ze zouden ook containers in brand hebben gestoken. De politie heeft een paar van de jongeren opgepakt. Ze zeggen niet erbij hoeveel. In Amsterdam is vannacht een motorrijder omgekomen nadat hij van de weg was geraakt. Het is onduidelijk hoe dat is gebeurd, maar de politie houdt er rekening mee dat de motor voor het ongeluk door iemand achtervolgd werd. En bij de bibliotheek in Best in Brabant schamen ze zich kapot. Uitgerekend op de plek waar het draait om lezen en schrijven staat een knoepert van een spelfout. Op twee grote borden voor de deur staat bibliotheek. Er mist een i dus. De bibliotheek? De... Ja, een beetje dom hè? Nu... Ja, ze zouden het moeten veranderen, hè? Ja, dat zal vervangen moeten worden. Je kunt er niet zomaar in tussen plakken, denk ik. De fout is gemaakt bij de drukkerij. Medewerkers van de WIEP hopen dat de borden snel vervangen worden. Het weer nog. Vanochtend buien en aan de kust veel wind. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon ook door. Het wordt vandaag een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Lijnand Zwaan bij de ANWB. Veel vertraging is er vanmorgen op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen de Afrit A van Hoorn en Purmerend Zuid. 10 kilometer met wel een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En 247 Hoorn richting Amsterdam. Tussen Monnikanam -en, en Broek in Waterland. 4 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Milton aan land gekomen... en dat heeft geleid tot schade en slachtoffers. In Florida zijn zeker 125 huizen verwoest. Door een tornado in Fort Pierce kwam een onbekend aantal mensen om het leven. Woensdag houdt Giro 555 een actiedag... voor slachtoffers van het geweld in het Midden-Oosten... De samenwerkende hulporganisaties gaan geld inzamelen voor hulp in Libanon, Gaza, de westelijke jordaan Israël en Syrië. Komende dagen worden ook spotjes uitgezonden voor Giro 555 op radio en TV. De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeval in Amsterdam vannacht. Daarbij kwam een motorrijder om het leven. Het gebeurde iets na middernacht in Amsterdam Oost. Het weer, buien met kans op windstoten. Tussendoor ook ruimte voor de zon. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en het wordt zo'n 14 graden.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 ZFM, ZFM. When some cold